Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer verkiezingsdag. Wel heel beperkt dit keer. Een klein clubje mensen kiezen vandaag de eerste Kamerleden. Onder meer de leden van de Provinciale Staten... waar je in maart voor kon stemmen, mogen vandaag kiezen... Verslaggever Ewald Kieviet zegt dat coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie... elke extra stem kunnen gebruiken. Dus wil het kabinet uh, ja, de komende jaren zijn plannen nog tot uitvoering kunnen brengen... en niet helemaal afhankelijk willen worden van BBB... dan uh, wordt vandaag uh, erg belangrijk. En anders wordt het nog veel ingewikkelder de komende jaren. En BBB was de grote winnaar bij de laatste verkiezingen. Zij kunnen dan in de Eerste Kamer wetten waar ze het niet eens mee zijn... vertragen of tegenhouden. En vanmorgen zijn gebouwen in Moskou geraakt door drones. Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade. Een zo'n grote aanval met drones was er niet eerder. Dat zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dit is uniek. Als het inderdaad klopt, als het 20, 25 drones gaat misschien... dan is dit de grootste, meest massale drone aanval... überhaupt op een doel in Rusland, denk ik. En dat dat Moskou is, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Daar waren de afgelopen dagen ook luchtaanvallen. Eén iemand is in Kiev omgekomen door vallende brokstukken. En als je blauwe enveloppen van de Belastingdienst krijgt... hoef je er als het goed is geen woordenboek meer bij te pakken. De dienst wil duidelijker communiceren en heeft daarom een deel van de taal aangepast. Waar voorheen bijvoorbeeld stond mogelijke teruggaaf inkomstenbelasting... staat nu laat geen geld liggen... Het is niet het dagelijkse uitzicht in een weiland vlakbij Leiden... boeren die met hun voeten in rijstvelden aan het ploeteren zijn... Wetenschappers van de Universiteit van Wageningen onderzoeken daar... of het ze gaat lukken om in Nederland rijst te verbouwen. Deze boer doet mee. De plantjes komen uit Noord-Italië, het is risotto. Dus ze kunnen wat beter tegen kou. Ik denk wel dat er veehouders zijn die zeker aan het nadenken zijn... over wat ze met hun toekomst moeten. Ja. En als, ze, als wij kunnen aantonen hier dat er andere dingen mogelijk zijn... op hun graslanden en daar ook mee kan verdienen... Euh, zeker, ja, zeker. Ja, mocht het lukken om rijst te verbouwen in Nederland... is het beter voor het klimaat dan het importeren uit bijvoorbeeld Indonesië... En je krijgt het weer nog. In het zuiden is er zon. In de rest van het land is het grijs. Met vanochtend ook wat motregen. Vanmiddag dan breekt het wel vaker open. Wordt het overal droog bij 14 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Rij Naarden en Knopen Diemen. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A2 Amsterdam richting Zethoogenbosch. Tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Schiphol. En knopen ten uur 10 minuten extra. 10 minuten vertraging ook op de A10. Ring Noord richting Zaanstap. Tussen Afrit Volendam en de Koentunnel. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Rijdt het langzaam tussen Afrit Nederhorstenberg en Loenen. Over 3 kilometer 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de N207 Alfa aan de Rijn... richting Hillegom tussen Rijnstraat en Wouden en Leimuiden. Op de N521 Uithoorn Amstelveen. Bij Amstelveen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. So crazy, really drives you mad You beat it coming your way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 dit is ZDFM Zandvoort. Zandvoort. Leer wat je achterliet, maar waarom had het achteraf? Grappig, want ik ben nog steeds wie altijd was. Het. Jij bleef maar zoeken, steeds op zoek naar groene gras. Maar waarom zag je niet dat je... Alles, zal allebij, allebij, allebij, Allebij, dat je. All is dat je Allebij, mij Allebij, Allebij, All is zal op Allebij, Allebij, Allebij, Allebij, Allebij, Allebij, All Allebij, Allebij, Allebij, Allebij, Allebij, Allebij, Allebij, Allebij,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 altijd strijd Sorry maar als we zo bezig blijven Dan ben ik liever alleen dan al bij je Nu wil je praten emoties die leiden, lang ja, gesprek die wordt. Nu zie je wat je achter Maar waarom altijd achteraf Grappig want ik ben nog steeds wie Altijd was zijn. Jij bleef maar zoeken Steeds op zoek naar groen gras, Maar waarom zag je niet dat je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 Tu agua, soy un desastre, no se ve que está pasando. Me costó dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. Te siento tus piernas cruzadas en mi espalda. De tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor que es la fuerza del corazón. Oh, no. en que Ben, hoor je nu overal. The joy of tasting into trouble brings. Don't let it slip away. Nothing's like the present time. Reaching high as far as I can. Try to make them last Cause they won't will... pass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 Freeze. Jouw keuze ZFM.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 gehouden heb ik verlies het van de wanhoop en ik voel mijn klaar branden en ik zou niets liever willen dan mijn hoofd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 you are strong enough to even make a start California Hottest thing in West LA House down by the water Sells her yacht across the bay Drives the marinello Hollywood's her favorite scene Loves to be surrounded Superstars that know her name She's a rich girl From the top of the food chain material things, kind of lonely. Till I met her at the Grammys, 10 mil on a diamond ring. She invites me spend a day on the jet skis. At first it didn't mean a thing, then she told me I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She's the one in California, uh. hottest thing in West LA. Uh. House down by the water, yes. sells her yacht across the bay. Cabs the marinello Hollywood's a favorite scene. Yeah. Love's the It's so proud, yeah, with Superstars that knows know her name. name. In a couple of days, she had me a brace made from Harry Winston's place. Went horseback up to the mountaintop. Showing me the land she's got. Well, it's alright. Something else is on your mind. Looking past all oh, that shines. Now the tears are running too, all those things are nice. Talking at your breeze, please stop it, man. We ain't taking 'em off. Now tell them Cass where you from, baby. Come on, yeah. let them know. She's Miss California, uh, uh, uh, hottest uh, thing in West LA. House down by the water, sails her yacht across Seltzer's the bay. Got the men that know Hollywood's her favorite, oh, her favorite scene. to be surrounded, Love's to be surrounded. Two that know her name. Her She's name. Miss California. If I